7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1. Journaal Minor Remmers. Die is in het centrum van Leeuwarden vanochtend. En Anouk weer was ze haar stem kwijt. Optreden ging weer niet door. Hoe zit het met die optredens voor de rest van de week? Gaan die door. Ga ik aan de organisator vragen. Zo dadelijk. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Ruim de helft van de basisscholen heeft de afgelopen tijd kinderen met leer- of gedragsproblemen geweigerd. Vanaf volgend jaar augustus moeten scholen voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek regelen. Maar meer dan de helft van de scholen kan de stroom nu al niet aan, blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs. Duizenden kinderen zitten daardoor gedwongen thuis. Je kunt je voorstellen als je leerlingen hebt met ADHD... of leerlingen met een vorm van autisme... en dan ook nog leerlingen met heel veel leerachterstanden... dat dat voor een leraar zoveel vraagt in de vorm van begeleiding... dat dat niet meer op te brengen is. Van het van KRO Brandpunt. De scholen zeggen dat ze extra ondersteuning nodig hebben... om alle leerlingen onderwijs te kunnen geven.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 Er zijn al muren die zijn ingestort tijdens de brand. Dus dat bemoeilijkt het wel. Maar goed, de zaak is en blijft voorlopig afgezet. totdat het onderzoek is afgerond. De politie is op zoek naar mensen. die zaterdag aan het eind van de middag. in die kledingwinkel waren. omdat ze belangrijke informatie kunnen hebben. Waarnaar de politie van Leeuwarden precies op zoek is, is niet bekendgemaakt. Een aantal natuurbranden in de Australische deelstaat New South Wales dreigt uit te groeien tot één grote natuurbrand. Het gaat om drie branden nabij de stad Lithgow. Vanwege de aanhoudende bosbranden is in de deelstaat de noodtoestand afgekondigd. Correspondent Robert Portier vertelt wat zo'n noodtoestand inhoudt. Nou, het betekent eigenlijk vooral iets voor de hulpverleners. Die krijgen namelijk extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld om gasleidingen af te sluiten, elektra af te sluiten... zonder dat ze daar van tevoren toestemming voor hoeven te vragen. Bovendien krijgen ze de bevoegdheid om mensen tegen hun wil te evacueren. En dat allemaal om te voorkomen dat er één grote brand ontstaat... die nauwelijks te blussen is. De autoriteiten zeggen dat de weersomstandigheden... deze week waarschijnlijk verslechteren. Het wordt warmer en vanaf woensdag trekt de wind aan. En daardoor bestaat de kans dat de branden naar elkaar toegroeien.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 De verhoudingen tussen Washington en Islamabad zijn op verschillende terreinen gespannen. Waaronder de, waaronder de inzet van Amerikaanse onbemande toestellen boven Pakistaans grondgebied. Sharif wil dat die aanvallen stoppen. Bij de drone zijn tussen 2004 en 2013 naar schatting ongeveer 3500 mensen omgekomen. Mexico is woedend over nieuwe onthullingen over het NSA-spionageschandaal. Het Duitse weekblad Der Spiegel maakte gisteren bekend... dat de Amerikaanse Veiligheidsdienst in 2010... het e-mail-account van de toenmalige Mexicaanse president Calderon heeft gehackt. De Der Spiegel baseert zich op een NSA-document... dat in handen kwam van klokkenleider Edward Snowden. Mexico noemt de gang van zaken onaanvaardbaar... en in strijd met internationale wetgeving.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 Naar de verkeersinformatie bij de ANWB Keesparks. De nasleep bij Amsterdam van de eerdere afsluiting van de Koentunnel vanochtend op de A10 naar Den Haag. Die Koentunnel is inmiddels wel weer open, maar er staan wel files. Richting Amsterdam op de A7 begint het allemaal. Vanaf Purmerend Zuid tot Zaandam 7 kilometer. Dan aansluitende file op de A8 tussen Westzaan en Oostzaan 5 kilometer. En dan op de A10 zelf tussen knopende Koenplein en de tunnel 2 kilometer. Verder een ongeluk wat opvalt op de A27. Vanuit Breda naar Utrecht staat 9 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum tot a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 het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. En ze kan zo mooi zingen. Maar nu even niets. Of de concerten op korte termijn nog doorgaan... vraag ik zo aan de organisator Mojo. In Duitsland hebben CDU en SPD wel een vaste afspraak. Want het startschot is inmiddels gegeven voor de coalitieonderhandelingen... tussen Angela Merkels Christen-Democraten en de sociaaldemocraten van de SPD. Partijkader van de SPD-gedelegeerde besloot gisteren... na een stemming voor onderhandelingen met Merkel. En die kunnen dan woensdag van start gaan. Weekvrij voor verhandelingen. De spd partijconvent stemt voor coalitiesgesprekken met de Unie. 85% van de gedelegeerden stemde op het partijkantoor in Berlijn... voor onderhandelingen met Merkel. Terecht, zei SPD-leider Sigmar Gabriel. Want er is voor de partij veel te halen. Dat we bij arbeidsmarkt, bij rente... bij de modernisering der de bij de infrastructuurinvestitionen, bij bilding een goede moed dat dat am een kan. Op het gebied van arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs hebben we het gevoel dat we veel binnen kunnen slepen zei de SPD-leider. Al is één thema voor de SPD alles bepalend. Een breekpunt. Zo wil ze in de gesprekken met de Unie een Mindestloon van 8,50 Euro. darunter den Mindestloon. flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn. Flächendeckende, gesetzliche mindestlohn. Wichtigste Forderung ist und bleibt die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. De invoering van een minimumloon, dat Duitsland nog altijd niet heeft. Zonder de invoering van een minimumloon van 8,50 euro per uur... doet de SPD niet mee, zei Gabriel. Die veel vertrouwen heeft dit door te kunnen drukken. Zo fairen leunen voor goede arbeid niet reduceren op een mindestloon... daar gehört wesentlich meer daartoe. En ik ben zeer sicher dat we met de Unie zu een goed ergebnis komen. De CDU is daar nooit voorstander van geweest... de invoering van zo'n minimumloon. Minister van Financiën Schäuble vreest namelijk dat dat banen zou kosten. Als we een paar honderdduizend arbeidsplätzen vernichten dan hebben we ja iets gemaakt wat niet onze verantwoordelijkheid entsprechen kan. Daarover werden we nog ringen, wat de beste oplossing. Maar toch lijken Merkel en co. op dit punt de SPD tegemoet te willen komen. En in ruil daarvoor... Worden de belastingen niet verhoogd, zoals de SPD eigenlijk wil, meldt de Tageshiao. Van steuerherhöhungen is in de vorderingscatalogus niet meer die reden, maar bij financieringsproblemen der talrijke projecten kon de SPD dat thema nogmaals opmachen. Naast de inhoudelijke verschillen ligt er alleen nog een ander gevaar op de loer. Want de SPD wil voor het eerst in de geschiedenis van de partij al zijn leden laten beslissen over wat er uiteindelijk uitkomt. Alle 470.000 SPD'ers mogen stemmen over het regeerakkoord. En dat is nog best een risico, want... Door het hele land zitten genoeg leden die het helemaal niet zien zitten. bleek uit de rondgang van het ZDF. Ik zie hier geen daar tussen SPD en CDU. Er zijn juist ook hele grote verschillen tussen de SPD en de CDU, zegt deze oudere dame. Het kan niet zijn dat we zo tweede werden. wie het hier al ja is de FDP kapot te maken. En we willen niet, net als de liberale FDP, uiteindelijk knockout out in de hoek liggen. na regeren met Merkel. Het moet een verdomd goed regeerakkoord zijn. Zegt deze man. Het wordt veel te leisten dat die basis Het is dus nog geen uitgemaakte zaak dat het allemaal goed komt. Al heeft SPD-leider Gabriel uiteraard goede hoop op een mooi akkoord waar de leden niet omheen kunnen. Dan zet man zich ook dat ziel zien naar mogelijkheid tot een erfolgreichen ende te brengen. Dat is heute hier klaar gekomen. Een hobbelige weg richting een nieuwe Duitse regering die er, als alles volgens plan verloopt, rond de kerst zou moeten zijn. Ja, SPD wil daarvoor wel onderhandelen... maar men wil niet afgescheept worden door die veel grotere CDU. Hoort een bijdrage van correspondent Tim de Wit... en u hoort er meer over straks na acht uur. Nederland gaat zeer waarschijnlijk een grote militaire bijdrage leveren... aan de VN-vredesmissie in het Noord-Afrikaanse Mali. Nederlandse oud-minister Bert Koenders staat sinds een paar maanden... als speciaal vertegenwoordiger aan het hoofd van die VN-macht... Voor de Franse televisie zei hij vorige maand dat de situatie met Ma in Mali met sprongen vooruit is gegaan. De security situation has improved substantially, obviously since the occupation in the north by extremist groups. That doesn't take away the fact that there are still risks. The risks are there because extremist groups are not, have not completely left the country. They're still in the region. There's a lot of risks within and between different groups in the north. That's why this peacekeeping operation is still there to assist stabilize to protect the civilians not only maar especially in the northern part of the land. Ja, extremisten hebben het land nog niet verlaten al dus Koenders en daarom is het zo belangrijk dat deze VN vredesmacht er is om de burgers vooral in het noorden te beschermen. Dat het nog een erg onveilige en onoverzichtelijke situatie is, bevestigt de Mali deskundige van Instituut Klingendaal Ivan Brisco. It's a very confusing situation on the ground in which maybe at times they won't entirely know who is the enemy and who is the friend and that's the reality in northern mali it is a complicated situation het is onduidelijk wie je vriend en wie je vijand is militair adviseur en VVD eerste kamerlid Frank van Kappen zet uiteen waarom het daar zo ingewikkeld kan zijn je moet dus in die enorme lege ongecontroleerde ruimte proberen te identificeren waar zitten nou die groepen die allerlei boze plannen hebben mm -hmm. hoe zitten ze in elkaar wat zijn hun zwakke punten waar kunnen we ze vinden en wat is de beste manier om ze aan te pakken ja. En mariniers en commando's uit Nederland zouden dat moeten gaan bekijken. Van Kappen is ervan overtuigd dat Nederlandse militairen dit kunnen. Commandos en speciale eenheden van de mariniers zijn erin gespecialiseerd. Er zijn geen kleine jongens. Die hebben inmiddels een enorme ervaring opgedaan... Uh, van Cambodja tot aan Afghanistan. Helaas kan je niet altijd uh, vertellen over die operaties... maar mm. het zijn geen ongetrainde mensen die je naar naartoe stuurt. Het zijn mensen die dat kunnen. Al dus, Frank van, van kapper. Ik praat er verder over met Willem Snapper. Hij woont en werkt sinds 2006 in Mali in het plaatsje Cevaree. Meneer Snapper, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij dat er meer mensen komen voor die VN-vredesmissie naar Mali? Ja, ik denk dat het een, dat het een hele goede zaak is. Ja, ook, ook dat het een Nederlanders zijn. Doet u dat nog speciaal iets? Dat doet mij niet speciaal heel veel. Maar ik denk wel dat, dat Nederlandse militairen wel uh, capabel zijn... en uh, voor een stuk stabiliteit kunnen zorgen. Dat denk ik wel. Ja. Ja. Worden ze met open armen ontvangen, al die westerse militairen in Mali? Uh, tot nu toe heb, heb ik uh, buiten de Fransen uh, geen andere militairen gezien. Uh, althans, uh, geen wisselse militairen. Nee. En, en... Maar de Fransen zijn in, in de tijd uh, met, met heel veel enthousiasme ontvangen. En uh, men is ongelooflijk blij dat die er toch nog zijn. Uh, merkt u trouwens nog iets van hun strijd tegen terrorisme? Nou, hier waar ik woon... Uh, daar merk ik uh, niet veel van. Uh, je, je ziet uh, bijna niet meer. Uh, er zitten nog wel een aantal contingenten. Vooral in het noorden. In de buurt van Gaal en Kidal. Tessalit. Dat zijn de belangrijkste plaatsen. Uh, er zit hier in Sevarey waarschijnlijk een contingent uh, Fransen. Maar dat is klein. Want er zit, er zit hier een belangrijk uh, strategisch vliegveld. En dat... Uh, dat willen ze graag beschermen. Ja, en, en is het in het uh, rustiger geworden? Want ik begreep dat u ook het plaatsje moest verlaten. Uh, het is hier nooit heel erg onrustig geweest. Maar inderdaad, uh, de dag dat we, de Fransen kwamen... Uh, moest ik uh, vluchten omdat uh, de terroristen dreigden hier binnen te vallen. En dan ben je als blanke dus toch wel... Een van de eerste doelen. Ja. En, en voelt, u ja. zich nu, voelt u zich nu veiliger? Kunt u uw werk doen? Ik voel mij uh, eigenlijk 100% veilig. Ja. Dus ja, er is, er, is hier, er is hier niks aan al. Nee. We hoorden het de leider van uh, MINUSMA net zeggen... Bert Koenders, de oud-minister. Ja. Vooral in, de, in het noorden, daar is de inzet gewenst. Wat kunt u vertellen ja. over de situatie in het noorden? Wat staat daar als ze komen de Nederlandse militairen te wachten? Ja, ik, eh, ik verwacht niet dat ze heel veel risico's lopen. Uh, het, het is meer de, de aanwezigheid die, die van belang is, daar waarschijnlijk. Hm. Behalve in de stad Gauw, uh, daar uh, zijn af en toe uh, aan, aanvallen. Maar het zijn hele individualistische aanvallen van een paar man en... Ja, uh, het is, het is voor de bevolking is het heel vervelend. Want uh, ja, die zijn bang en die, die willen gewoon eigenlijk dat dat ophoudt. Uh, en dat kan ik me ook wel iets voor voorstellen. Ja. is dus, heeft heel erg verleden in de afgelopen tijden. Mm -hmm. Dus het kan vooral rust brengen? Het kan zeker rust brengen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Goed. Meneer Snapper uh, vanuit Mali, hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, en dank. Sterker ja, ja. met uw werk. daar politie in Leeuwarden is op zoek naar mensen die zaterdag... aan het einde van de middag in die kledingwinkel waren... waar die grote brand is begonnen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Daar wordt u zo meer over. Nu eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Een streepje minder druk dan normaal. Dat is duidelijk de invloed toch van de hersenkantie. Hoewel die niet overal even goed merkbaar is. Zeker niet naar Amsterdam. Het ging vanochtend vroeg mis in de Koentunnel. We zitten nog altijd met een nasleep daarvan. Op de A7 is het druk, net als op de A8 en op de A10... in de richting Den Haag Verder een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond... wat voor 7 kilometer file zorgt, maar alle rijstrokken zijn inmiddels weer open. En de nieuwe aandrijding is erbij gekomen op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daardoor loopt het vast tussen Goorle en Gilsen en is de linker rijstrook dicht. Bijna tien voor half acht. En opnieuw waren de teleurgestelde Anouk-fans. Door stemproblemen van de popdiva werd Symfonica in Rosso voor de tweede keer afgelast. Verslaggever Holter Holterop sprak woensdag, toen het eerste concert niet doorging... met fans en met de teleurgestelde koks van een restaurant in Stadion Gelredoom. Veel eten voorbereid en uh, allemaal moeten weggooien. Hoe nou, Kan je het aangeven? Ongeveer in aantallen, hoeveel moet je ongeveer weggooien dan? Uh, ik weet het niet, maar wel veel. Bakken vol, stel bakkenvol, ik maar voor. Bakken vol, ja. Dus uh, ze mag wel een hele goede reden hebben. Maar ja, niks aan te doen toch? Ja, stemproblemen. Ja, als ze ziek bent, dan ben je ziek, hè? Ja, maar ja, dus we weten gewoon we al sinds de ochtend of ze ziek is of niet. Kijk, als ze nu met spoed is opgenomen in het ziekenhuis, begrijp ik het. Maar als zij stemproblemen heeft, dan heb je dat toch al de ochtend... Uh, word je toch al wakker met stemproblemen. Je ziet er een beetje boos uit met de armen over elkaar. Nee, we zijn niet boos. We zijn wel teleurgesteld. Ho, dat is ik. Ook Kan uh, komen dat weer lukken volgende week? Ja. Ja. Ik vind het wel sneu worden, want ik denk dat ze zelf het hardste behaalt. Wat een geld. Ja. Kost, volgens mij kost ze enorm veel geld hoor. Al die catering en noem het me, de organisatie, alles. Ik ben echt helemaal verbaasd, maar goed. Even de derde uit jullie groepje, maar vraag je ook nog even. Wat, wat zou jouw boodschap aan Nanoek zijn als ze nu luistert naar Radio 1? Wetenschap. schrappen. Dat, dat is eigenlijk nog heel vriendelijk. Hè? Week. Wat zeg ik? Tot volgende week.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 Someone was near me now Letting me know I'm okay That I'll survive Live, hoort u van Anouk. We naar Leeuwarden, naar Maino Remmers inmiddels in het centrum. Maino, hier komen de berichten binnen dat de brand weer klaar is met het nablussen. Klopt dat? Uh, nou, vanochtend om kwart over zes leidde het vuur toch weer op. De hoogwerker is net weg, kan nog even laten horen hoe dat vanochtend hier klonk. Toen er toch nog werd geblust. Grote hoogwerker voor het pand van Matahari... Met heel veel water werd er opnieuw naar binnen gegaan. Ja, het is blijkbaar toch nog zo heet aan de binnenkant van het pand. En dan zakt het bluswater weg, de wind erop. Dan droogt het weer een beetje. Het vuur toch weer opgeleid. Melden de mensen van de beveiliging die hier zijn. Het gebied wat afgezet is, is wel een stuk verkleind. We staan nu pal voor het afgebrande gedeelte. Daar was Matahari, hè? Hari ja. haarmode. Haar het pand ziet er nog redelijk uit, zegt ja. u? Ja, ik vind als ik dit zo zie uh, in aanzicht dat het er nog wel redelijk uitziet. Qua uitvoering die gevel, als je dat zo ziet, daar is helemaal geen uh, vuur overheen geweest. Maar wat erachter zit, dat weet je natuurlijk niet. Ja. Hè? Dat kan ik op dit moment niet beoordelen. Dit is Louis Berger. Hij is uh, stadsgids, educatief medewerker van het Historisch Centrum. Uh, dit heet De Kelders. Dit Waarom heet, de heet de Kelder. het zo? Nou, de kelders heet uh, op de volgende wijze hier uh, deze horeca... Je een kade, hè? Zie je echt een kade. En hier waren vroeger de kelders waar het bier opgeslagen werd. En uh, ja, dat was natuurlijk op zich dat een hele mooie plek waar heel veel handel plaatsvond. Je had ook uh, hier bij de pijp, uh, de brol, had je ook iedere dag, had je daar in de middeleeuwen, had je daar markt. En er was veel activiteit en waren er nog Dus op dicht opeengepakt die huizen. Hier kun je ook zien: smalle straatjes. Er was nog geen autoverkeer. Uit die tijd stamt dit gedeelte van de binnenstad ja, van Leeuwarden. Klopt, inderdaad. Dat is inderdaad, uit die periode dat dat inderdaad daar was. Ja. Ja. We kijken naar de panden. We zien heel veel puin hiervoor op de stoep liggen. Naast het beeldje van Matthahari. Je kunt zelfs aan één pand er dwars doorheen kijken. Als ik goed luister hoor ik zelfs het, het bluswater er nog doorheen sijpelen. Terwijl mannen in rode hessen van de beveiliging het gebied uh, hier in de gaten houden. Je mag er niet veel dichterbij komen, maar we staan op een steenworp afstand vandaan. Ja, dit moet herbouwd worden. Ja, denk ik uh, dat dat weer gewoon in de oude situatie terug moet komen. Hoe oud is het? Uh, ik denk dat het pand van Matahari, dat is rond uh, 1850... want 1876 is Matahari hier in dit pand geboren. Ja. En die andere twee panden ja, die zijn misschien van begin 1900. Want zijn zegt, historisch uh, van iets minder waarde, zegt u? Uh, nou ja, het is, en natuurlijk ook Europan, een, he? het is markant he? en dat geeft aan op een bepaald moment in een, state, in een stad wat karakter geeft. Ja. En Dat is jammer dat dat te verloren gaat. U zei het er straks al, Leeuwarden heeft veel stadsbranden gehad. En in de jaren 50 zie je de V&D afgebrand ook nog. Ja, klopt inderdaad. Maar he. ook in vroegere tijden. In vroegere tijden, 1860, hebben we de oude uh, Prins dan toen afgebroken, afgebrand. En die is er later ook weer, uh, met toestemming van Willem III, is die toen weer opgebouwd. Uh, de panden van het oude uh, Amelandshuis op, op de voorstreek is afgebrand. Hoe komt dat? Heeft dat ermee te maken dat het echt een oude stad is, dicht op elkaar, veel hout? Uh, ja, dat zou inderdaad kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld de drie mooie pakhuizen, Rusland, Odessa en Riga, die zijn in de jaren 80 zijn in de fik gegaan. Daar was op dat moment was die panden eigendom van Koopman's mailfabrieken. En uh, daar was toen vloerbedekking op slag. En daar is op een of andere manier is ook een brandhoud op. Vloerbedekking. Dat is net als en... kleding natuurlijk rampzalig als dat ja, vlam vat. Hè? En dat, dan kun je erop wachten. En dat was natuurlijk heel triest. Want dat waren geweldige mooie panden. Heeft ook heel veel uh, nou, invloed gehad dat de mensen dat ja. verschrikkelijk vonden. Om zo te de, de tijd laat sporen na. Ook in de moderne tijd. Terwijl op het hekwerk iemand een bos met rozen heeft opgehangen. Paul voor het uitgebrande karkas wat hier nu de straat teistert. Marno Remmers is vanochtend in het centrum van Leeuwarden. Het Belgische schip dat voor de kust van Petten is vastgelopen... dat ligt daar nog steeds. poging om het vissersschip gisteren vlot te trekken mislukte. En vanochtend werd afgezien van een nieuwe poging. U hoort zo dadelijk waarom. Dat doen ze ook. Alles zorgvuldig in- en uitpakken. erkendeverhuizers.nl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 Het is Radio 1. Half acht geweest. Het NOS Journaal nu. Jan van der Putten. Ruim de helft van de basisscholen heeft de afgelopen tijd... kinderen met leer- of gedragsproblemen geweigerd. Blijkt uit onderzoek van Karo Brandpunt en CNV Onderwijs. Vanaf volgend jaar mogen basisscholen... leerlingen met leer- of gedragsproblemen niet meer weigeren. De scholen zeggen dat ze die kinderen nu al niet meer kunnen, niet kunnen plaatsen. Een aantal natuurbranden in de Australische deelstaat New South Wales... dreigt uit te groeien tot één grote natuurbrand. Dat zegt een brandweercommandant. Het gaat om drie branden bij de stad Lithgow. De autoriteiten zeggen dat de weersomstandigheden... deze week waarschijnlijk ongunstiger worden. In Nigeria zijn 19 doden gevallen bij een terreuraanslag. Die aanslag is waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram. De slachtoffers reden op een weg... toen ze door mannen op motoren tot stoppen werden gedwongen... en werden vermoord. Bij de kerncentrale van Fukushima is opnieuw radioactief water weggelekt. En dit keer komt dat omdat de eigenaar Tepco heeft onderschat hoeveel regen er gisteren zou vallen, meldt persbureau Reuters. Door het slechte weer liepen bassins met mogelijk radioactief water over. En in Italië is een Zwitserse bankier opgepakt... die in de VS wordt verdacht van miljardenfraude. Hij zou rijke Amerikanen hebben geholpen om in totaal 15 miljard euro... uit het zicht van de Amerikaanse belastingdienst te houden. De bankier liep tegen de lamp toen hij onder zijn eigen naam... incheckte in een hotel in Bologna. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar weerplaza.nl. Michiel Severijn. goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Wat krijgen we vandaag? We krijgen een overgangsdag. Iedereen heeft denk ik wel gehoord dat we morgen een topdag krijgen. 18 tot 21 graden. Ja. Daarbij geregeld zon en tot de avond droog. Maar om die warme lucht bij ons te krijgen... moeten we vandaag een warmtefront laten passeren. En een warmtefront, dat betekent bewolking en ook wat regen en motregen. Die regen en motregen valt nu al in de zuidelijke provincies... en breidt zich langzaam langs de westkust naar het noorden uit... Maar trekt ondertussen ook wat naar het oosten. Dus daardoor vanmiddag in het westen, midden en noorden wat regen en motregen. In het zuidoosten begint het dan alweer droog te worden. Dan breekt de zon door. Wordt het daar 18 graden. Terwijl het elders een graad of 15 naar 16 is. Dankjewel. Michiel Severijn, tot over een uur... naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kort. Marcel, de meeste vertraging vanochtend in het net Zuiden. Nou, dat klopt een beetje met het beeld. Daar is de herfstvakantie voorbij. Wat minder vertraging op gebruikelijke plaatsen... in zeg maar, de regio's Noord en Midden. Toch een aantal dingen die opvallen. Nasleep van ongelukken op de A9, Alkmaar-Amstelveen... bij Beverwijk-Oost, 3 kilometer. De rijstrook is daar inmiddels weer open. Net als op de A27, Preda utrecht Maar er staat nog wel 5 kilometer tussen Gorkem en Noorderloos. Ook een aanreiding was er op de A58 vanaf Tilburg naar Breda. Dat zorgt nog voor file tussen de afritten Heelvarenbeek en Gilzep En op de N57 richting Rotterdam is het druk... tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 over 4 kilometer. Vier minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is nog even de vraag of minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... naar het Zeerecht-tribunaal in Hamburg stapt... om af te dwingen dat de Greenpeace-activisten worden vrijgelaten... Als hij dat doet en als er een uitspraak komt... zal dat ingrijpende gevolgen hebben. Dat hoort u zo dadelijk. Eerst maar naar een ander schip. De Z-75 Zeldenrust. Dat Belgische vissersschip liep woensdagnacht vast voor het strand van Petten. poging om het schip los te trekken mislukte gisteren aan het eind van de middag. En Jeroen de Jager zag met Herman Veldman van de reddingsmaatschappij... bij KNRM hoe de kabels braken. Nou, daar staan we weer. Ja, precies. Ja, ja.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 Oké, okay, waar die uh, lijn aan vaststaat. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. En die, uh, nou ja, dat zag je één bolder zag je gaan. De bakboekbolder ging als eerste. Maar als je naar één bolder ging, Ja, dan kun je erop wachten dat de stuurboek de ook gaat. Vlot trekken mislukt? Ja, is is uh, vlabbig mislukt. Ja. Ja. Ja, dus uh, plan B. Op de zeewering staat het zwart van de mensen. Die allemaal staan te kijken naar die Z75. Die hier uh, meter of 50 uit de kust ligt. Toch maar even kijken. Wat is dan de aantrekkingskracht van zoiets? Uh, hopen dat het lukt om vlot te trekken omdat alles en iedereen weer veilig uh, naar huis kan. U staat hier te fotograferen, maar wat, ja, nou, wat brengt u hier? Nou, ik woon hier vlak aan de dijk. Okay. En ik heb mijn leven aan zee gewoond. Maar de kardinale fout is volgens mij dat die kabel, die trekt als het ware dat schip, meer naar beneden, recht naar beneden, met de schroef in de grond. Ja. Nou, dan krijg je hem nooit weg. Wat ze hadden moeten doen, dat is voor vastmaken aan de punt. En daarvoor krijg je een veel makkelijker vlot. En dan gewoon draaien, die kant ja, ja. optrekken. En dan komt die achterkant, want daar zit de machinekamer. Dat is de zwaarste deel van de van de. Ik van voel de... hier de beste stuurlijst staan nog wel, Nou ja, dat is gezegd en niet voor niks natuurlijk. Maar het is echt zo. We waren wel vandaar met elkaar eens dat een berging nooit eigenlijk in één keer lukt. is dus altijd, uh, altijd wel wat, wat er mee gebeurt. Zou het zomaar kunnen dat het niet lukt om hem vlot te trekken? Ja, natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Want stel dat het niet lukt om hem met lijnen uh, los te trekken. Wat moet er dan vervolgens gebeuren? Want ja, dat... We zien daar dat sle die ja, slepen, ja, die zit... De de Triton, die zit anderhalve kilometer hier vandaan. halve kilometer uit de kust, want je kunt niet dichterbij komen. Nee, maar... Is dat een nadeel dat je van zo'n grote afstand moet trekken? Ja, dat is sowieso al een nadeel, maar dat kan ook niet anders. Want uh, tussen de Triton en deze boot ligt een hele grote zandbank. Ja. En daar, daar kan je absoluut niet overheen, dus je moet achter die zandbank blijven. Uh, ja, het is inderdaad een lang stuk. Ja, dat is inderdaad een nadeel. Maar... En dus in het eerste geval moet hij hier op het strand afgebroken worden? Ja, maar zo voorlopig zijn we lang niet ver. Dat zou dan inderdaad mogelijk zijn. Hoe laat stond we hier? Hoe? uur of drie denk ik? Een uur of Kort drie al? Of drie, denk. Ja. We wouden gewoon even kijken, maar ja, dan blijf je toch hangen. Ja. Het <laughs> is toch wel heel leuk. Ja, toch? Of ja, wat niet? valt er te zien? Niks. Niks <laughs> ja, gewoon, ja. Jammer dat het mislukt is. Ja. Edwin, de feiten van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanmorgen iets na zes uur was het weer hoogwater. Toch is er geen nieuwe poging gedaan om het schip los te trekken. Waarom niet?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 De eerste optie is inderdaad dat die uh, drijven daar gehad. En er zijn nog ja. mogelijkheden voor. Goed. Absoluut. Meneer De Feijter van Rijkswaterstaat, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. En dan hopen we maar dat het lukt. Zes uur, half zeven vanavond. Mogelijk een nieuwe poging bij Springtij. Dan uit de sport. Philip Koker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was weer eens een fijn weekend in de eredivisie. Top drie Ootje. verliest. Ja, nou ja, ja ik wel. Pek ja. Zwolle staat drie. Dat zag ik weer. Ja, ja, ja. Pek Zwolle doet het geweldig. Hè? Toch één topper die wint... Goed, <laughs> zeg, uh, uh, Ja, De vraag is eigenlijk, snap je het nog? Snap je waarom die, uh, de, de, de to echte topploegen uh, die punten maar blijven verspelen? Ja, die echte topploegen uh, worden steeds minder natuurlijk. Ze raken ieder jaar de beste spelers kwijt. Ze dus hebben niet meer het, het geld om hele goede spelers te halen... zoals dat enkele jaren geleden nog wel het geval was. Uh, wat ik het meest opvallend vond... is dat uh, de drie traditionele topploegen Ajax, Feyenoord, PSV... Uh, alle drie niet konden winnen... en dat de trainers na afloop, toch erkende topvoetballers... Uh, zeer tevreden waren over ja. dat spel van hun ploeg. Ik hoorde het. En enkele jaren geleden was het echt onmogelijk geweest... dat als een uh, topploeg echt heel goed speelde in het oog van hun coach... Dat, dat ze dan toch verloren... Of, of, of gelijk speelden, dan, dan wonnen ze echt wel. En als dat een keer niet gebeurde, was dat echt bijzonder nieuwswaardig. Nu gebeurt dat wekelijks. En toch zeggen ze dan de afloop van... ja, euh, ik zie aanknopingspunten, we hebben stappen gezet. Hè. De, de ploeg zegt altijd maar stappen, ze zijn nooit uitgestapt. Het is nooit meer een uitgebalanceerd team. Ze zeggen nooit van de ploeg staat er nu. Nee, we zijn altijd bezig in een proces. En de proces bevalt ze, want ze zijn nooit klaar. Ja, hier kunnen we mee verder. Dat zijn altijd de teksten die je dan hoort. Hè. Het team is nooit meer klaar. Ze zijn continu in het begin van een ontwikkeling. In het begin van een proces. En het proces is nooit afgerond. Dus uh, ja, het is, wordt op die manier een beetje een speeltuin. Ja, maar, maar het is wel bijzonder vermakelijk om te zien. Ja, Maar goed, inderdaad. Als het proces dan ook bijna klaar is... dan gaan de beste spelers natuurlijk weer weg. Worden de ambities gewoon bijgesteld? En dan vooral naar beneden? Ja, dat, dat, dat moet ook wel. Hè? Want als die trainers natuurlijk niet zo reageren... Ja, dan worden ze natuurlijk week in, week uit op hun nummer gezet. Dus ze kunnen ook niet te veel eisend zijn. En dan krijg je dus dat inderdaad de Ajax, Feyenoord de PSV... gaan spelen op het niveau van, de, van Twente en Vitesse. Dat gebeurt al een tijdje. Maar dat zelfs inderdaad jouw geliefde Pax Volle inderdaad ook bij kan blijven. En met ja. heel goed voetbal. Ja. Dan was er uh, toch een uh, trainer die uh, wel deed wat hij eigenlijk zou moeten doen. dik Advocaat. Hij is bij AZ begonnen. Kan hij de, de zaken... Een beetje oprakelen, ja. Het is toch leuk dat hij weer terug is. Hè? Dat vindt ook iedereen. Dat hij uh, leuk dat hij weer terug is, hè? Het is. Zelfs als hij zich opwint over helemaal niets, zoals in de wedstrijd tegen Cambuur... Al na een paar minuten was dat, want uh, dan loopt hij echt uh, voeterend het veld in. Uh, ja, alsof hij 16 is. Ja, dan is het toch hier een beetje die gezellige oom... Uh, die zich een beetje misdraagt op een feest... maar die, waar iedereen toch gek op is. En dat terwijl, ja, amper tien jaar geleden... het hele land over hem heen viel. Dat is toch wel heel erg opvallend dat ze... Uh, ja, Dick is... Uh, we hebben Dick in onze harten gesloten. Dat is toch iets moois om te zien. Ja, of hij echt iets kan veranderen, nou, ik weet het niet, hoor. Maar uh, het, het is heel goed dat hij weer terug is. Goed, dikke advocaat dus aan de slag bij AZ. Zijn eerste overwinning heeft hij binnen. En dan was natuurlijk een mooi tennisnieuws. Robin Haas in de finale van een ATP-toernooi... Herinnert het wel niet tegen Tommy Haas... maar toch een unieke prestatie? Zeker uniek. En het nieuws van vandaag is dat hij gaat stijgen... door die finale plaats in Wenen. Van de 63e naar de 46e plaats... Nou, dat is toch uh, fantastisch. En dat kan allemaal nog mooier worden in dit jaar voor Hazen in, uh, in 2013. Want hij heeft de komende weken geen punten meer te verdedigen. Hij uh, gaat nog wel een aantal toernooien spelen. Dus wellicht dat hij in de top 40 terecht kan komen. Hm. En dan hoort hij ook thuis gezien dat spel. Want uh, hij heeft deze week heeft hij, uh, heeft hij tennis laten zien. Echt van een top 10 speler. Dat is echt van een heel hoog niveau. Met voorhandwinners met die we misschien een aantal jaren geleden... voor het laatst hadden gezien van Robin Hazen. Dat belooft nog erg veel voor, uh, ja, voor de nabije toekomst voor Robin Hazen. Ja, moet hij dat ook wel eens op een Grand Slam toernooi laten zien? Natuurlijk. Ja, hij heeft altijd een beetje pech gehad met de lozing in een Grand Slam toernooi. Dat moeten we er wel bij zeggen. En daar heeft hij wellicht ook nooit zijn vorm gehad. Maar hij trof altijd wel in de eerste of tweede ronde echt een gigantische wereldtoppen waar vrijwel iedereen kansloos tegen was geweest. Dus als hij nou ook een beetje geluk heeft met een Grand Slam <laughs> dan, dan wellicht kunnen we daar ook wat mooie dingen van hem zien. Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Philip Koker, dankjewel.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 Raveen in de Viper Tones, hoort u. Am I dreaming? Ja, dan moet je niet te veel doen op de weg. Aanrijdingen vanochtend bij de AWB Kees Quarks. Ja, maar die scherpe kantjes zijn er toch een beetje vanaf, Marcel. 70 kilometer Philip. de helft eigenlijk van het normale aantal kilometers. Dus het effect van de herfstvakantie in het noorden en het midden is merkbaar. Een ongeluk hebben we erbij gekregen op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek. 4 kilometer De rechte rijstrook is dicht. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken stapt mogelijk vandaag naar het Zeerecht Tribunaal in Hamburg. De minister kan via dat tribunaal de onmiddellijke vrijlating van de Greenpeace-activisten afdwingen. Greenpeace-schip, de Arctic Sunrise, werd tijdens een actie bij een boorplatform geënterd en opgebracht door de Russische marine. Bemanningsleden is piraterij ten laste gelegd. Ik ga erover praten met Hein Kernkamp. Hij is advocaat en gespecialiseerd in maritiem recht. Meneer Kernkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over dat, uh, dat tribunaal? Wat is dat voor een instituut? Het is een instituut wat is ingesteld eigenlijk in het kader van het uh, internationale zeerechtverdrag. En het is uh, ingesteld om uh, dit soort geschillen op te lossen. Ja. Is, is het ook een VN-instantie? Ja, het is een VN-instantie. Nou is het wel zo dat volgens het verdrag ook uh, een, een andersoortige arbitrage kan worden uh, uitgevoerd. En misschien dat het dat soort uh, arbitrage wordt... Uh, maar beide zijn in het kader van een internationaal verdrag en gewoon uitvoerbaar conform de regels van de Verenigde Natie. En wat voor zaken dienen daar? Kunt u een paar voorbeelden geven? Nou, dat is uh, eigenlijk uh, over het gebruik van de zee. Dus uh, om, om een voorbeeld te noemen als er uh, uh, ruzie is over kustlijnen, over territoriale wateren, over uh, economisch exclusieve zones. Uh, dat soort dingen moet u aan denken. Ja. En dat is er regelmatig, hè? Op zich bestonden al dat soort uh, geschillen regelmatig. En er waren ook allerlei landen die verschillende uh, territoriale water de, uh, claimden. En daarvoor is eigenlijk ook dat verdrag uh, op een gegeven moment gemaakt... om te proberen daar wat eenheid in te krijgen. Ja, want je zou zeggen, het is toch duidelijk... iedereen heeft zijn eigen, eigen kustwater en dat is het dan. Maar zo makkelijk ligt het niet. Nee, want uh, hoe, hoe, hoe ver in de zee is het nou je kustwater? Dat is, uh, daar denken landen verschillend over. En uh, vroeger was er wel uh, de regel hoe ver een kanon kon schieten. Uh, <lacht> en dat is natuurlijk een beetje ouderwets. Nee, ja, kanonnen kunnen ja. ook verder schiet er u, maar uh, dat, is dat is niet meer ja. de stelregel. Nee. Wat kan het tribunaal doen? Heeft het slagkracht? Op zich heeft het slagkracht. Uh, in de zin dat het heel keurig omschreven is in het verdrag... Uh, dus uh, die voorlopige maatregel waar u het over heeft. Stel die wordt uh, opgelegd. Hè, dat is net zoiets als een kort geding. Uh, dus zoals de kort gedingrechter soms een orde maatregel uh, neemt. Zo kan ook uh, dit tribunaal dat doen. En dan staat er vervolgens in het verdrag dat uh, wat dan ook die uitspraak is. Dat, dat die staat uh, waartegen dat is uitgesproken zich daarnaar onmiddellijk zal schikken. Wat dat dan ook mogen betekenen. Uh -huh. En doet zo'n staat dat dan in het algemeen? Nou ja, de bedoeling van het verdrag is wel. Maar we weten natuurlijk ook dat internationaal niet alles wordt gedaan volgens de verdragen. Maar het, het systeem van het verdrag is dat dus een land. Dat, dat, dat het hele idee van het verdrag is dat we geen oorlog voeren, maar het op geciviliseerde wijze oplossen. En daarbij hoort dus het uitvoeren van die uitspraken van zo'n tribunaal. Ja, maar als zo'n land dan zegt: Nou, bekijk het maar, tribunaal, wat dan? Nou ja, dan heb je een internationaal probleem. Dan hebben we, hebben we dus een verdrag gesloten waar uh, iedereen zich aan zou moeten houden. En dan hebben we een land wat zich er niet aan houdt. Dat is heel vervelend. Hmm. Hoe gaat de procedure als inderdaad uh, Nederland daar naartoe stapt? Hoe gaat het dan nou, in zijn werk? Het, het idee is, uh, en zeker als het zo'n arbitrageinstituut is... die zal zelfs een procesorde vaststellen. Dus dat is een beetje afwachten hoe dat gaat... Maar het idee is dat het eigenlijk net zoiets als een kort geding... Uh, dat Nederland dan zou zeggen van... nou, dit is zo'n duidelijke zaak dat hier geen sprake is van piraterij. We zullen dat snel uitleggen. Nou, dat wordt dan weersproken door de Russen. En dan komt er snel een uitspraak. Dus net zoiets als een rechter. Ja, en als u deze zaak nou inschat, hoe lastig ligt dat? Nou, het ligt lastiger dan iedereen denkt. Omdat uh, internationaal is breed geprotesteerd tegen het feit... dat Greenpeace wordt uh, beschuldigd van piraterij... Ja. Maar als je dan kijkt naar de begripsomschrijving van piraterij... dat staat helemaal uitgespeld in het verdrag. En dat is eigenlijk een onwettige daad van geweld tegen een schip, als ik het samenvat. Um, en we weten allemaal dat Greenpeace toch geprobeerd heeft aan boord te komen... met ja. touwen en te haken. Ik, ik weet niet precies wat er gebeurd is. En dan, en dan uh, maakt het niet uit dat het in internationale wateren is... Piraterij maakt niet uit waar. En dat is het verdrag is daar heel duidelijk in. Iedereen, elke staat, wordt zelfs opgeroepen om piraterij te bestrijden. Dus ook Nederland mag, bijvoorbeeld in Somalië en in die kustwateren daar. mag zodra je een piraterijactie ziet, of moet je eigenlijk ingrijpen. Dus ja. dat, is een, dat wordt, wordt iedereen toe opgeroepen. Ja, dan komt er uiteindelijk een uitspraak als het ervan komt. Um ja, kan twee kanten op gaan, maar dat, heeft, dat zal gevolgen hebben, denk ik. Nou, wat waar, dus, uh, waar de kern in ligt is, uh, wat is een daad van geweld? Hè? Want we, we kennen alle protestacties van Greenpeace... en die zijn over het algemeen vredig, vinden we zelf. Uh, maar er wordt altijd wel enige eigen richting in uh, uh, gebruikt. En als er dus gezegd wordt, ja, dat valt toch wel onder die definitie van piraterij... Uh, dan heb je grote risico's, want dan, dan zou dat hele actievoeren... misschien wel aangepast moeten worden en minder effectief worden... Uh, anderzijds, uh, als het uh, niet wordt uh, aangemerkt als uh, piraterij... Uh, ja, dan, dan zou dat een vrijbrief geven om uh, andere schepen te beklimmen door Greenpeace. En dat is misschien ook heel vergaand. Dus het, het is een heel interessante zaak. Nou, mevrouw Kerkamp, dat is voor een advocaat gespecialiseerd in maritiem recht ongetwijfeld smullen. Nou, zo is dat. U gaat dat volgen. Ja. En uh, nou, dan bellen we u misschien nog wel een keertje. Uh, hartelijk nou. dank voor uw uitleg. Gedaan. Hein Kerkamp, advocaat dus, zoals gezegd... over dat maritiem tribunaal, het zeerecht tribunaal in Hamburg. Gaan we naar Leeuwarden. Meino Remmers is daar in het centrum. Waar een uur geleden de brandweer van Leeuwarden... nog druk bezig was met nablussen... opnieuw laaide het vuur hier aan de kelders weer op... zo had de beveiliging gezien penetrante brandlucht. Maar ondertussen is er ook een hulpactie op gang gekomen van 058 Helpt. Elke vervoerd vertelde net dat er al veel reacties zijn binnengekomen. Wij, wij hebben echt duizenden reacties van mensen die uh, hun spullen aanbieden. Zolderkamers afgaan. Uh, om oude laptops, mobieltjes, telefoon, echt, uh, ja, telefoon. Huisraad. Kleding, huisraad. Ja. Uh, alles uh, uh, nou ja, zodat uh, de slachtoffers zo snel mogelijk weer een beetje... Er zijn veel studenten bij. Ja. Ook. Nou die zijn lang niet allemaal verzekerd. Die zijn echt alles kwijt. Kamers, ja, laptops, boeken, uh, dus lesmateriaal. Studiemateriaal, ja. Dus, uh, um, nou ja, die willen we gewoon goed supporten. En uh, dat ze ja. niet bij de pakken neer gaan zitten. Dus dat ze zo snel mogelijk een leven weer kunnen oppakken. En ook weer ergens onderdak hebben. Ja, ook. Er wordt ook heel veel uh, huisvesting aangeboden aan studenten op dit moment. Uh, tijdelijk onderkomen, maar ook gewoon uh, studentenkamers die... Uh, ja, zich beschikbaar stellen. Dus. Hoe is het onder de studenten? Uh, ja, uh, shock. Uh, ook uh, vooral omdat er een overleden is uh, gevallen. Of een slachtoffer is gevallen van 24 studenten. Tja, elke verwoerd van 058 helpt waar dus veel reacties binnenkomen. Ondertussen wordt het licht in Leeuwarden. Soms stappen fietsers af en kijken dan naar... Dat zwarte karkas aan de kelders in de binnenstad van Leeuwarden. Bij daglicht ziet het er nog troostelozer uit. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Anouk Thijssen. Groene stroom bedreigt de grote energiebedrijven. Door de snelle opkomst van zonne- en windenergie... staan de bedrijven onder zware druk, staat in het Financiële Dagblad. Een gevolg is dat grootschalige stroomstoringen... in de toekomst onafwendbaar zijn. Energiebedrijven investeren niet meer... en kunnen zich niet meer permitteren om centrales open te houden... en schommelingen in wind- en zonne-energie op te vangen. Trouw reserveert de voorpagina voor huwelijksdwang. Een grote campagne tegen huwelijksdwang... heeft nauwelijks effect, volgens de krant... In de campagne worden allochtonen meiden gewezen op de mogelijkheid een noodplan in te vullen. Dat is een schriftelijke noodkreet voor als ze na de vakantie niet op school terugkeren. Maar uit een rondgang van trouw langs grote ROC's blijkt dat de afgelopen maanden geen enkel noodplan is ingevuld. De Telegraaf stelt dat rechters het oneens zijn over het alcoholslot... en dat drankrijders daardoor onder hun straf uitkomen. Een alcoholslot kost mensen 5000 euro... en rechters vinden dat mensen die met een slok op achter het stuur stappen... daardoor al genoeg worden gestraft. Het gevolg is dat ze lagere sancties uitdelen. En dus hoeven automobilisten soms geen boete meer te betalen... en komen ze onder de rijontzegging uit. Verslaafden hebben vier keer zo vaak ADHD als anderen, staat in trouw. Bij veel van de verslaafden wordt dit niet opgemerkt. Ongeveer 2,5 van de volwassenen heeft ADHD. Bij verslaafden aan drugs en alcohol blijkt, uh, blijkt dat ruim 10 te zijn. Het Nieuwsblad schrijft dat het aantal controles op weegschalen in winkels wordt verdubbeld. 6 van de weegschalen in Belgische warenhuizen en winkels blijkt namelijk fout te wegen. Meestal zonder kwade bedoelingen, maar door trillingen of slijtage. In het AD het plan van minister Schippers om esthetische ingrepen aan banden te leggen. Schippers wil excessen tegengaan en daarom zijn puur esthetische cosmetische ingrepen straks alleen nog maar bestemd voor volwassenen. Een reden is dat jongeren de gevolgen van zo'n ingreep minder goed kunnen overzien. Patiënten moeten volgens de minister beter worden beschermd tegen beunhazen en de kwaliteit van behandelaren moet ook omhoog. Voor als u nog niet wakker was. Muziek van uh, DJ Hartwell. DJ wel. <laughs> dat denk ik ook. Dat was dus uh, muziek van DJ Hartwell, die zich sinds dit weekend de beste DJ van de wereld mag noemen. Maar dat is niet de enige prijs die de jongen uit Breda kreeg. Want nog geen 24 uur nadat hij de nummer 1 werd, ontving hij ook de cultuurprijs 2014 van de gemeente Breda. En bij die prijs hoort een geldbedrag van 7.500 euro. Welke prijs nou het belangrijkste is? Mm, dat is een moeilijke keuze. Al dus de DJ. Natuurlijk. <laughs> hebben we nog een beetje hardwil? Of uh, nee, ik heb geen hardwol meer. Nou goed, dan kan ik u vast zeggen dat we na acht uur cijfers hebben van Philips. Kwartaalcijfers, derde kwartaal. Eerst uh, krijgt u ze zo dadelijk die cijfers. En later spreek ik dan met de topman van Philips. Blijft u dus luisteren. Racisme wordt onderschat in Nederland. Eens en volle De term racisme is aan nivellering onderhevig. Mij valt vooral ook intolerantie en racisme bij alle tonen op. We hebben voor de Tweede Wereldoorlog kunnen zien... wat het stelselmatig wegzetten van tussen aanhalingstekens tekens... burgers toe kan leiden. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Racisme komt er allerlei vormen voor. Nou waar het ons om gaat is waar hebben mensen last van. En uw mening die telt. Onze parlementariërs zijn tegenwoordig nietige kleine mannetjes